Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen voorlopig geen nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken spraken daar vandaag over in Luxemburg. En die gesprekken verliepen nogal moeizaam. Oost-Europa wil minder olie en gas afnemen van Rusland. Een soort olie-embargo, zegt verslaggever Thomas Schoor. Dat komt er voorlopig nog niet, want er zijn een aantal landen die op dit moment zeggen... dat zou onszelf veel te veel in de problemen brengen. En voor een Europees embargo is unanimiteit nodig. Daar moeten alle landen mee instemmen. Nederland wil wel verder gaan met nieuwe maatregelen. In België liggen nog 13 mensen in het ziekenhuis na het ongeluk met een bus gisteren bij Antwerpen. Vijf van hen zijn nog in levensgevaar. De touringcar botste tegen de vangrail en kwam daardoor op de zijkant terecht. Twee mensen overleefden dat niet. De buschauffeur werd na het ongeluk opgepakt. Hij was waarschijnlijk onder invloed van drugs. Het normale leven na corona is weer een paar weken bezig. Toch zijn er altijd veel jongeren die last hebben van hun mentale gezondheid na de corona. Omdat alles weer kan, neemt de druk ook weer toe, zegt deze studentenpsycholoog bij AT5. Ik zie dus wel verschuiving in de klachten. Omdat alles weer moet en alles weer kan, ja, neemt de druk weer toe om te presteren, om sociaal te doen. En uh, sommige mensen ervaren ook echt wel somberheid. Uh, ook als ja, gevolg van wat er allemaal is gebeurd de afgelopen tijd. Gudder kwam net voor de pandemie vanuit Curaçao naar Nederland om te studeren en toen ging het helemaal mis in de lockdown. Hij kwam op zijn kamer te zitten en raakte depressief. Ik ben een compleet andere persoon en and soms kijk ik in de spiegel en herken ik mezelf niet meer, omdat ik het gevoel dat de stress en het trauma van die tijd me hebben verouderd. Het gaat nu wel iets beter met hem. En dan het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen, droog en zonnig, wat hoge bewolking. En 18 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. ZFM, verkeersopdate. Dit is Hebbende Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... 8 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de N201 hoofddorp richting Uithoorn... nog 3 kilometer file tussen Uithoorn... en de aansluiting met de N196. en 247 Amsterdam-Hoorn... bij Broek in Waterland 5 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage... waar ze nog met je meedenken.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 Hier, uh, geweest, vorig jaar nog, in uh, de studio. The Arthurs and Something with oceans dus Het nummer is al uh, uit 2020, overigens, dat dan weer wel. Bij oh, deze Alternative FM en de Arthurs, er is nogal heel wat uh, over uit te leggen als het gaat om de herkomst van die band, want er zijn een aantal bandleden die wonen in de buurt van Rotterdam. Dus zou je zeggen Rotterdamse band. Maar de frontman van de band, uh, en dat is Robin Den Drijver... die komt uit de Burger Vlotbrug. En ik weet toch, meen toch te herinneren... dat dat ergens boven maar ligt. Dus ja, uh, zeg het maar. Dan is het half Noord-Hollands, half uh, Zuid-Hollands. Uh, bovendien die clip met Something with Ocean. Dat hebben ze me toen ook nog uh, weten te vertellen. Die is in petten opgenomen. Dus dat is ook al hier in deze provincie. Maar goed, we gaan er niet over, uh, over reden twisten. Want daar uh, daar hebben we... ja, daar is de tijd er gewoon niet naar. Uh, dit is een reguliere aflevering. Maar er zitten wel heel veel telefoongesprekken in drie stuks. En niet te vergeten ook heel veel uh, vers materiaal. Twee weken terug uh, hing ineens Mindel Smit uh, in uh, de Instagram-account van 3 voor 12 Noord-Holland. Zet ik toch eventjes die pet van redacteur voor 3 voor 12 even op. En uh, ja, ze zegt ik heb een, een heel mooi liedje geschreven. En dat is naar aanleiding van het hele verhaal van Boos. Uh, het gedoe uh, bij uh, het uh, verhaal van uh, The Voice. Daar is het uh, min of meer uh, gebeurd. En daar is er dus een song over geschreven. En deze Bindel Smit uh, studeert nu in Utrecht aan het conservatorium. En het nummer wat uh, ze heeft geschreven is Nederlandsalig. Het dat nummer dat heet Te Ver. Dat was hoe ik het ervaarde: er voor elkaar zijn zo nu en dan wij die elkaar bedaren. Dan wanneer het moeilijk werd, was jij er ook voor mij: Gedeelde emoties en erkenning van pijn. Een hoopje vertrouwen ging zo voorbij, vrienden bleek voor jou. Uh, ze heeft uh, op het Ichtus uh, gezeten in Driehuis, dat is uh, dus hier in de buurt. En ze wandelt nog steeds in IJmuiden. Deze Mindel Smit en Te Ver. Ik zit uh, nog half uh, door het uh, nummer heen uh, te kletsen. Wat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar goed, uh, ze heeft uh, ooit zanglessen ook nog uh, gekregen. Van een andere bekende dame die wij ooit hier ook een aantal keringen in de studio hebben gehad. Namelijk zuster Groot van Sue the Night. Uh, daar uh, is uh, zij uh, in de leer bij geweest. Uh, we gaan even terug naar afgelopen vrijdag. Dan hebben we het niet over Francis Alban Blake. Want dat, uh, dat, daar kom ik later nog even op terug. Maar uh, er waren ook nog uh, wat uh, dingen in... Hé hey, Jaap, hoe is het mee? Hé, hey. Geer Logman, Heb jij nog wat, uh, wat te melden? Nou ja, ik, uh, ik ben... Uh... Ik, was, ik was met iets bezig, maar goed, dat maakt niet uit. Verdeel. Ja, ik begrijp dat je bezig <laughs> ja. bent. Maar ja, we, we, we mogen best wel eens met elkaar praten. want het Tot, is. Uh, tuurlijk, tuurlijk. Het is een... Dat, dingetje, dat Ja, ja, ja dat, is, dat is ook de microfoon van Stuy waar je ook uh, ben je ja, mee... Ja, moet je even kijken. Ja, die stui... Ik weet niet wat hij dit dinsdag mee doet, maar goed. Je, ja, hij blijft gewoon hangen. <lacht> ja, ik denk dat het daar Stuy uh, ligt. Het ligt daar Stui. Maar wat ben je allemaal aan het doen? Uh, vertel uh, eens even. Laat... nummers aan het draaien. Uh, even voor de mensen die even nu inpluggen en denken ja, van, ah, die denken van... Uh, wat moet het, die loogman nou... Wat moet die loogman nou noemen, want dat klinkt altijd zo... Ja, goed, maar dit zijn nummers die normaal gesproken ook wel eens een keer om half twaalf bij de kant... nog dat doe ik uh, samen ja, met Ja, maar dat met, zijn uh, niet anderen. alleen maar hele lelijke nummers. Nee, nee dat zijn hele mooie niet. dingen bij. Nee, nee. Daar nou. moet ik je, daar moet je toegeven. Ja. Daar moet je meegeven. Nou, ja. nou we, we hebben Elephant uh, net eventjes uh, nog gedraaid. Heel goed, heel ja, goed. Dus, uh, dus, en, uh, uh, en dinsdag zijn wij er natuurlijk, uh, natuurlijk met z'n allen weer. Ja. ja. En uh, in de kant nog wel Nou, ik, ik, ik heb een, een, een, een goed gevoel dat wij steeds populairder worden. Ja. Met dit, wij met dit programma ook, hoor. Oh. <laughs> dat, dat, dat, dat, dat. Uh, maar goed, uh, je, je bent met Marcus op pad geweest. Ik ben met Marcus op pad geweest. Uh, hebben jullie iets bijzonders mee. gedaan? Hebben jullie op een wegrestaurant... hamburgers die of zo nee, van, weg zitten hebben, te snaaien? Of wat dan ook? Wij hebben, zie ik zie nu van Dam wel lachen, maar... Nee, uh, wij, wij, <laughs> wij hebben een, uh, een, uh, een, een, een, een stream-sessie gehad. Oh ja. Met een modeshow. Oh. Uh, voor uh, uh, Diane Beekman. Diane Beekman is een ontwerpster van kleding. En dat heeft ze gedaan voor een, uh, voor een zorginstelling. En toen dachten ze, ik moet die Marcus van Dam en Ger Leuchman hebben. Juist. Om dat eventjes om dat te regelen. Wereld, wereldwijd te krijgen. En dus we hebben een soort tv-programma gemaakt. Maar dan op YouTube. Oh, live. En en dat kunnen dat we dat binnenkort uh, zien ergens op YouTube? Ja, YouTube. Ja, YouTube. Ga maar kijken op YouTube. Ah, dan moet ik dat uh, weer terug gaan halen. Ja, okay. YouTube is uh, verder is het enige filmpje op YouTube, Marcus? is er Nog een filmpje te zien? Er staan meerdere filmpjes. Er staan meerdere, ik meerdere, hoor filmpjes, dat er meerdere op. filmpjes op YouTube. Kortom, staan. kortom, uh, <laughs> ja, even voor de nog, want dan zetten we even die bed van ZFM op. Komt helemaal goed. Ja, want uh, er is vanmiddag al een soort van tv-uitzending geweest uh, van wat wij vorige week hier hebben gedaan uh, in onze studio, dus gebeurt elke donderdag om vijf uur. Wat bedoel, ja, wat bedoel ja, je nou ja, we hebben hier vorige week een dame hier in de studio gehad... Vee, die heeft een oh, ja, Nederlands ja, ja, ja, nummer ja. gespeeld... Ja, om vijf uur op ik, ik de kijk, tv. Ik kijk regelmatig naar jullie... Uh, naar jullie uh, oh. uh, ah, dat vinden we fijn om te horen in ieder geval. Want het is hartstikke leuk om te zien. Ja. En daarbij komt... Jij hebt ook nog uh, materiaal uh, ik aangeleverd. Ik heb ook nog materiaal gaat om, uh, de Wil Wil, wil, wil Wel, het ja. Wil Luiken gaan. Ja. Daar heb ik uh, allemaal filmpjes mee opgenomen... die. Uh, uh, slap, edoch toch heel erg grappig. Als oh, Luik en gaan kennen, dan moet het, uh, moet het bijna niks voorstellen... maar in de zin ja, het van erg, een heel ja, erg humoristisch. Ik, ik vind het erg grappig. Ja, ja. En, uh, ik denk met mij wel meer mensen... Ja. maar er ja. zullen ook mensen vinden, er zijn die, die, die het heel erg slap vinden. Ja. Ziggo, kanaal 40. Juist. KPN 1367, mensen. 1367 dus, uh, en kanaal 40. Uh, Schrijf het in je agenda en uh, onthoud het. Ja. En uh, ik zou zeggen, uh, veel plezier. En ja. zeker vanavond met Jaap en, uh, en Marcus. <laughs> ja. Uh, ja, goed. Nou, dan ga ik verder. Want uh, we waren met iets bezig over uh, interviews die ik opgenomen had. Uh, bij de Rob Agda woord van afgelopen vrijdag. Morgen is er een nieuwe aflevering, de derde voorronde. In die tweede voorronde, daar heb ik ook nog met een aantal mensen uh, gesproken. Bijvoorbeeld met The Cruise. En dat gesprek, dat ga je nu horen. Na de Waterland Popprijs, want daar hebben ze natuurlijk ook al mee meegedaan. Uh, ja. Deze band, The Cruise. Uh, ja, zijn ze nu ook opgedoken bij de Rob agda en, uh, de vraag, uh, Ja, Dan ga ik even vragen aan uh, Pedro van, hoe zit dat? Nou ja, uh, we, we, we kregen via school kregen wij de mogelijkheid om auditie te doen voor Stream Sonic, of Altersonic, wat het toen was. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik van, ik wil dat wel... God, dat is ook Oké. smaken wat niet. En toen had ik zoiets gedacht van, oké, okay, laat ik het dan eens een keer met een andere band proberen en dan kijken mensen om me heen die bij mij in mijn klas zitten. Dan gaan we gewoon even kijken hoe dat klikt. En ja, eigenlijk vanaf die eerste repetitie dat we met elkaar aan het spelen waren, was het opeens een totaal nieuwe energie. Mm -hmm. En dan dacht ik even van, fuck, dit is eigenlijk wel heel. Heel erg nice. En toen uh, deden we die auditie die ook gewoon ook nog hartstikke lekker uh, ging. En toen had ik zoiets van ja, als ik nou echt stappen wil gaan zetten, dan moet ik nu met deze jongens verder gaan, want dit, dit voelt goed en hier zit meer magie in. En het zijn zo, vind ik, als ik het zelf mag zeggen. Laten we het even aan die andere jongens vragen. zeggen hoe, hoe is dat het, het, het werken in de cruise, Simon? Ja, eigenlijk heel fijn. Uh, repetities uh, gaan uh, soepel, het is gezellig, goede sfeer. Uh, en er uh, komt heel veel voor uh, elkaar. Productiviteit is hoog. Hebben jullie eigenlijk ook uh, ruimte voor, uh, voor, uh, ja, voor inbreng? Sorry? Inbreng? Uh, ja, tuurlijk. De pedal schrijft natuurlijk wel de nummers, maar we proberen zoveel mogelijk samen het nummer zo dik te maken dat het voor iedereen leuk blijft. Ja, ik denk dat dit het missende bandlid is die er nog bij komt. Wat, wat, wat heeft je zo lang opgehouden? Uh, ja, ik moest mijn pedalboord nog ophalen bij school. En toen uh, ja, die heb ik echt nodig. Zonder gaat het niet lukken vanavond. Um, ja, nee, ik uh, heb, heb, heb een bus later gepakt. Ja, ja, een, bus, een bus, maar goed. Ah, uh, ja, maar goed, Ja, toebus. Maar um, even uh, jullie hebben die Waterland Popprijs natuurlijk uh, gewonnen. Uh, dat is natuurlijk ook wel een aardige opstekend. Ja, nee, dat was uh, superleuk. We hebben superveel geleerd van de uh, Waterlandse Popprijs. Ik denk dat dat ook wel op een gegeven moment het punt was waarvan we dachten van... Oké, okay, we zitten nu een beetje aan onze max met de band die we nu hebben. Uh, hoe kunnen we dit nog interessanter maken? Nou, en dan was de enige oplossing om met nieuwe mensen te gaan spelen... om het nog leuker ook voor onszelf te maken. Uh, ik had ook niet in eerste gedachte gedacht dat het echt nog zoveel leuker zou zijn dat ik ook opeens weer een hele nieuwe bak met motivatie erachter kreeg. Um... Ja, en dat is eigenlijk wel heel erg fijn dat dat nu zo uh, is geworden. Hey, die finale was in de, in, uh, de Pius in Volendam, ja. kan ik me nog herinneren. Uh, wat is dat voor de zaal? Dat is een hele grote galmbak. <laughs> uh, maar dat was wel heel leuk. Uh, groot podium, uh, grote zaal verder. Dus het was best wel vol. Goede sfeer. Dus uh, we hebben ontzettend uh, genoten van het optreden. Ja, en ja, uh, nu is het. Uh, adel verplicht. Dus ik uh, ga weer even terug naar jou, uh, Pedro. Uh, want na de Waterland Popprijs, jullie natuurlijk ook wel een single uitgebracht. Uh, uh, uh, maar gaan, uh, gaan er nog meer uh, dingen komen van jullie, dan? Ja, we zijn natuurlijk, nu we met deze uh, nieuwe formatie zijn, moeten we natuurlijk ook weer wat uh, uitbrengen. Mm -hmm. Dus we zijn bezig met dingetjes inplannen, studio dingetjes inplannen en dan hopen we. Ik wil nog niks beloven, maar dan hopen we in september iets uh, te kunnen droppen. Oké. Okay. Ja. En waar zijn de digitale snelwegen waar ze jullie op kunnen vinden? Alles. Als je gewoon de cruise intypt op internet, dan heeft het, algoritme er, heeft het algoritme er alweer voor gezorgd... dat we overal te vinden zijn. Dus volg de Cruise Band op Instagram. Dat is waar de meeste leuke content op zit, vind ik zelf. En vanuit daar zijn er allemaal linkjes naar al onze socials toe. Naar Spotify, YouTube, Facebook, TikTok. Alles. Ja. Als je dus wat geluid achter de, op de achtergrond hoort... zijn er jongens van Harlem 105. Dus ja, fijn dat ze ook zo <laughs> rekening met ons houden. Top Harlem 5. Wat we hebben van uh, de andere deelnemers ontbreekt gewoon het materiaal op, uh, op het internet. Uh, daarnet had ik even een tweespraak met uh, Gerard Loogman en toen uh, liet ik mij ontvallen over kutnummers. Nou, dat bedoel ik dus het volgende bij, want het uh, heeft er weer een uitleg. Uh, want uh, ik doe er samen met de uh, drie uh, Kornuiten op dinsdagmorgen een uh, radioprogramma. Dat heet De Kal nog En er zitten dus een aantal nummers die ik uh, dan hier uh, draai. En dit zijn dan voor uh, de intimi uh, die altijd hier naar luisteren gewoon goede nummers. Maar uh, soms moet je die andere drie wel eens een beetje heropvoeden. En uh, dan uh, probeer je daar eens een, uh, een dingetje uit. En dan wordt dat onder het MOM-K-nummer gedraaid. En dan wordt er besloten van, nou, dit is toch eigenlijk wel een goed nummer. Uh, want het is altijd de kunst om dan met een goed nummer te komen en niet met een K-nummer. Dat is een beetje het uh, verhaal erachter. Want anders dan denken mensen, wat is dit uh, voor een rare opmerking die die koper net heeft uh, lopen maken. Maar dit is de uitleg erbij. Zo dadelijk ga ik uh, praten met uh, Gabriere den Leo van uh, Mayeda Rose. Want die hebben vorige week, of uh, eigenlijk alweer bijna twee weken terug, alweer een album uitgebracht. Uh, en dat album, dat, uh, dat is. Uh, nou ja, dat, daar staan een aantal tracks op. En een van die tracks die, uh, die je nu gaat horen, dat is deze. En dat uh, nummer dat heet Murakami in his mind. In de Thinking about life. I'm Of en dit is Murakami in his mind van Meda Rose. Um, ik weet niet of ik het uh, goed zeg, want ik uh, ga dat ook meteen vragen. Want ik heb Gabrielle Den Leeuwen aan de telefoon. Een van de twee leden van uh, Meda Rose. Uh, goedenavond. Goedenavond. Ja, zeg ik het goed? Murakami in his mind? Zeker, ja. Ja, oké. Okay, dus dan, uh, dan heb ik dat uh, goed uh, uitgesproken. Uh, uh, ik zei al van het album Tales of Adolescents. Uh, want uh, ik weet dat Roos het er nog heel even kort over gehad... Uh, toen ik haar aan de telefoon had over haar eigen materiaal. Dus, uh, dus dan wist ik uh, dat jullie daar al mee bezig waren. Maar het album heeft uh, nu eindelijk het levenslicht gezien. Ja, dat werd, uh, werd tijd. Ja? <laughs> ja. Ho ho hoezo uh, gaat dat ook weer uh, te maken met het uh, welbekende woord pandemie? Uh, ja, helaas wel. Ja. Uh, ook. Uh, het is ook zo dat we... We zijn al wel echt even bezig met deze plaat ja. Ik denk dat de eerste track is... Uh, vijf, zes jaar geleden geschreven. Oh. Ja, uh, ja dus dat is wel echt een tijdje terug. ze uh, dus hebben flink de tijd genomen. Dat, dat was ook wel bewust. Um, en toen, kwam, toen waren we eindelijk klaar om, om uh, te gaan. En toen kwam inderdaad uh, de pandemie langs. Ja. Dus uh, toen is het weer uitgesteld. Ja. En uh, nu zijn we hier... Dus vandaar, het is wel, het is wel tijd. Ja. Um, even over, over het album zelf. Want als ik de tracks beluister, zou ik zeggen Dream Pop. Ja, dat, uh, dat uh, zou ik ook zeggen. Ja. Nu zag ik ook uh, dat jullie uh, in ieder geval bij uh, de grote jongens van 3 voor 12 uh, zijn geweest op uh, 3FM. Hoe is dat gegaan? Ja, het was erg leuk. Het uh, was uh, sowieso uh, was ook een leuk interview, een uh, leuke uitzending. Het ging goed. Het was voor ons ook de, de eerste show in de nieuwe bezetting, uh -huh. de live band Want uh, Roos en ik schrijven dan uh, de muziek met z'n tweeën, maar live zijn we met, uh, met zes op dit moment. Uh -huh. En uh, dus het was ook wel voor ons uh, wel even een ding van, oké, okay, nou ja, eerste show, meteen op de radio. Um, dat kwam ook wel een beetje door, door corona. We hadden niet echt mogelijkheid voor een try-out. Um, dus het was meteen uh, ja, wel in het diepe, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ja, het ging erg goed. Uh, ik was uh, heel tevreden En uh, het was ook wel weer een, een mooie, een mooie try-out juist voor de andere release Die, die was uh, een paar dagen daarna. Ja. Dus uh, ja, zo doen we. Ja, de, de live band is uh, juist bedoeld voor de grotere zalen, denk ik. Ja. ja. Nou ja, überhaupt wel hoor. We, mm -hmm. we spelen live gewoon altijd met, uh, met zes. Mm -hmm. um, dat is omdat we de muziek. Um, ja, we, we zouden het wel met de tweeën kunnen, maar we vinden het, de arrangementen gewoon te belangrijk. Een te groot onderdeel van de songs, dus we willen het live wel echt uh, gewoon met volle formatie doen. Uh. Ja, dat, dat, dat snap ik. Um, zit, die, zit die agenda eigenlijk alweer een beetje vol voor jullie de komende tijd? Uh, nou ja, we hebben nu eens een klein toertje staan. Mm -hmm. uh, dus we hebben dan onze album release show gehad, dat was 25 maart. En morgen spelen we in Luxor Live in Arnhem. Mm -hmm. En dan volgende week doen we onze eerste show in België, in Leuven. Dat is ook uh, heel tof. Mm. En dan de week daarna Paradiso. Oh. 19 april. Ja, dus, uh, uh, groot of kleine zaal? Nou? Kleine zaal boven. Ah, dat is de bovenste. Ja, dat ja, uh... het is een lekker zaaltje hoor. Ja, dat, ik, ik, ik weet er alles van, ik ben er een paar keer geweest. Dus, dus, dus het is, het is, ja, dat is een bijzondere zaal. Uh, nou, ja, dat, ja. daar ontleent zich uh, dat helemaal prima voor, denk ik. Zeker, dat denk ik ook. Ja, ja um, want uh, ja, Den, Den Haag, daar komen jullie uh, echt uh, vandaan, geloof ik, toch? Of niet? Ja, klopt. Ja. Dat is ook waar we onze release show deden in het paard. ja. Ja. Um, ja, we zijn hier... Uh, opgegroeid en uh, hier hebben we elkaar leren kennen ja. en uh, hier is het album ook ontstaan. Ja, dus, uh, ja het is wel echt. Uh, we hebben wel gestudeerd, gestudeerd in Amsterdam, ja. aan het conservatorium daar, maar allebei weer teruggegaan naar Den Haag. Ja, ja want uh, Roos is ooit nog eens een keer geweest. Uh, dat was uh, samen met uh, Louise Linskoff en Pitou. Daar, uh, want Pitu, uh, die hebben we toen hier uh, een keer weten te strikken. En toen zat Rooster erbij als, uh, cool. als medezangeres. Uh, dus die is één keer geweest in dit uh, grijze verleden uh, bij ons. Dus, dus ja, uh, dus, uh, dus, uh, die heeft hier sporen liggen. En uh, hier in deze studio dan wel te staan. Nog even over dat album Tales of Adolescence. Is dat dan ook een beetje lastig om dan al die uh, nummers dan toch bij elkaar? Want ik ben geneigd om te zeggen, je moet een thema hebben voor dat, uh, voor dat album. Ja, het is grappig hoe dat is gelopen. Mm. Um, we hebben die, die songs natuurlijk geschreven over dus een periode van vijf, nou ja, zes jaar. En dat waren voor ons uh, de jaren van, nou ja, het is het, je negentiende ja, je ja, ja, ja. tot 24, 25, zeg maar. Mm. En um, uh, dat zijn dus precies die, uh, die jaren waarin je dus, nou ja, een soort van volwassen wordt. En je, je begint je een beetje volwassen te voelen, maar toch ook niet echt, weet je wel. Mm. In between zeg maar. Ja. Um, en we hadden die songs geschreven en, en uh, het lag er. En toen kwamen we er eigenlijk achter van, oh wacht, het is eigenlijk een soort van conceptalbum geworden over die periode. Ja. Met allemaal ervaringen die, die, die, nou ja, die we toen meemaakten. En, nou, vooral dan vanuit Roos, ja. haar perspectief. Um, en waar we toen veel over hebben gepraat. en over ja uh, Zij heeft daar heel veel over gedeeld met mij. En uh, ja, nou ja, toen kwam het zo samen op als een soort van conceptalbum. Dus vandaar, vandaar die titel. Ja. Um... Nog even voor de mensen die willen zoeken naar Meadow Rose, waar kunnen ze jullie vinden? Uh, ja, Instagram gewoon Meadow in Rose Music, uh, Facebook ook Meadow Rose Music, Spotify gewoon Meadow Rose, website www.meadowrose.com, allemaal. Uh, en dan gewoon uh, een Google search uh, doet ook wonderen. Dus uh... gaat, gaat helemaal goed komen. Ja. Uh, uh, hier is uh, weer één track van dat album Tales of Adolescents, Wherever I Am. van Dollarsens van We gaan weer uh, terug naar de afgelopen vrijdag bij de tweede voorronde van de Rob Agda Award, Want uh, er zijn een aantal gesprekken die ik heb opgenomen met de mensen die daaraan meedeed. En dat is de, bijvoorbeeld deze. De zit naast mij en ja, ook zij uh, zal, zullen hun uh, optreden gaan doen. Uh, allereerst, uh, ja, ik gooi het maar even in de groep, uh, maar wie wil de vraag beantwoorden? Wat, uh, wat brengen jullie? Uh, ja, ik wil wel beantwoorden. Wij uh, zijn een beetje lekker een uh, dr dromerig uh, poppentje met een ruig randje af en toe. We zijn in de corona zijn we gevormd en uh, met de ambitie om gewoon lekker een showje te spelen zo gauw het een beetje kon. Uh, en dat, uh, we hebben tot nu toe twee shows gespeeld, dus wordt het onze derde show. En we gaan lekker uh, ja, feestig, dromerig, bloemetjes, uh, er wat moois van maken. Ja. Um, uh, in coronatijd ontstaan, um, ga ik even wie wil, uh, wie wil wat dat uh, beantwoorden. Want uh, de vraag is eigenlijk van ja, um, is dat uh, een voordeel geweest? Ik denk dat het, dat het wel een voordeel is geweest in het opzicht dat je je, uh, je leert elkaar heel goed kennen, want je, je, je moet alles samen doen, je gaat niet naar grote feesten waar heel veel mensen zijn, dus je bent echt op elkaar aangewezen, juist omdat we zo dicht bij elkaar zijn geweest. Ik kende bijvoorbeeld andere jongens niet zo goed van tevoren voordat, uh, voordat we begonnen, denk ik dat je juist heel goed hebt kunnen oefenen en op elkaar in hebt kunnen spelen. Ja, en we hebben de tijd gehad om gewoon aan een repertoire te werken en gewoon flink wat eigen nummers te schrijven, uh, opgenomen ook, volgende week komt dat uit. Ja, waar, waar is het dan onder andere op te vinden? Ja, Spotify. Uh, ja, elke, ook, letterlijk elke streamingdienst die je kan bedenken. Zelfs op TikTok zijn we straks te vinden. Dus, uh, ja, voorzien, maar, ja. Ja, um, even over die naam, Fleabag. Hoe is die ontstaan? Nou, daar kan ik, uh, ik kan iemand anders wat beter over vertellen. Ja. Ik heb het niet de nee, is echt bedacht. Het, is eigenlijk, het komt van de serie uh, Fleabag. Ja. Uh, want het is heel toevallig dat de drummer Jeroen, uh, Kars, en ik, zanger... wij hadden uh, alle drie die serie uh, hadden we, uh, gezien. En toen waren we op zoek naar een bandnaam. We heel veel verschillende dingen kwam voorbij. En in één keer kwam dit... Ja, we hadden het over die serie toen we hé, hey, misschien is dat wel leuk. Uh, en dat betekent een beetje, ja, letterlijk vertaald, floorzak. Maar dat is iemand die een beetje de kantjes ervan afloopt. Ja, en daar herkende ik mezelf wel in. Dus ik dacht, nou. Uh... Dat lijkt me toch wel niet een hele echt, uh, goede, uh, her, uh, hoe noem je dat, een uh, soort chemie van de, van de, van de band als ja, iemand de kantjes vanaf loopt. Uh, niet, uh, niet muzikaal, maar uh, nou, het is juist, uh, jezelf kennen is wel weer heel belangrijk. Dus ja. op deze manier uh, kunnen we er wel uh, wat moois, we kunnen we weten waar onze sterke kanten ook liggen. Dus, uh... ja, waar liggen die? Uh, in ons samenspel vooral. We, we spelen nog niet zo lang samen, maar het is elke keer komen we erachter van zonder woorden komen we tot een nummer. En uh, de, we voelen elkaar elke keer aan. Als er iets zeg maar, voor je gevoel fout gaat, dan lossen we het automatisch op en kunnen we door. Dus we, we zijn zo lekker op elkaar ingespeeld. Dat is echt onze kracht, denk ik. Nou, uh, nou ja, goed. Oké. Okay. Uh, wie, wie, wie schrijft uh, de nummers? Je had, uh... Doen we doen z'n allen eigenlijk. Uh, de, de, vaak komt er eentje komt met een ideetje en uh, dan gaan we daarop bouwen. Dus... Uh, we hebben er nu uh, een paar, de, die door mij, een paar door Bram. We zijn nog bezig met wat nummers van Carson. En, nou, de andere jongens zijn ook nog aan de beurt. Maar uh, ja, we hebben nu twintig minuutjes, dus dat zijn vijf uh, nummertjes die we gaan doen. Nou, jullie hebben al gezegd waar jullie op te vinden waren, hè? Spotify ja. TikTok onder andere. Ja. Uh, wanneer uh, kunnen we dat allemaal gaan verwachten? Uh, volgende week vrijdag komt ons eerste uh, plaatje uit. Een peetje, vier nummers, dus op alle streamingsdiensten. Um, ja, vier lekker verschillende nummers. De ene, daar gaan we een beetje disco kant op. De andere kant is het uh, heel dromerig. Dus uh, ja, het wordt er gewoon hartstikke leuk. Uh, benieuwd uh, hoe mensen erop gaan reageren vanavond vooral. Dank jullie wel. Dankjewel. dankjewel, dankjewel. Tot zover Fleeback En de EP Die is dus in de maak. Uh, maar goed, we hebben natuurlijk ook uh, muziekmateriaal liggen wat al uh, uit is. Bijvoorbeeld deze uit de buurt van Leiden komen ze. En dat is de nieuwe single van Ware. W-A-R-E. En het nummer dat heet Closer. Feels like it feels right. This may last another day. Eyes are like water. I'm diving in your sea. I slide down this mountain where I've been caving in. Safe from my fears today, I'm giving. Closer en we hebben natuurlijk nog meer mensen gesproken, of tenminste ik heb meer mensen gesproken bij de Rob Agda Award. De tweede voorronde van de Rob Agda Award begint vanavond, maar vooraf hebben we dan even de gesprekken en interviews en een van de mensen die meedoet is Elvira. Ja, meteen even de vraag stellen, wat, wat breng je voor soort muziek? Uh, nou, genregebonden durf ik geen termen daar aan te gooien, behalve dat het experimentele popmuziek is, eigenlijk. Want het is, dit is mijn eerste live-optreden, dus het is, het is nu aan het ontstaan. Ja. <laughs> dus je hebt, je, je hebt nog geen uh, materiaal eigenlijk uh, wat, wat op het uh, wereldwijde web uh, te vinden is? Nou, er zat één single online uh, van uh, anderhalf jaar geleden als een soort interlude. En ik heb op mijn zestiende wel dingen uitgebracht. En dat heb ik eigenlijk allemaal eraf gehaald om nu mijn debuut te maken met uh, nieuw werk. Ja. Uh, wat ze dan met een heel mooi woord zeggen. Het is niet representatief meer. Niet meer, nee. nee, nee. Maar wel voor zestienjarigen over hier, absoluut. Uh, dan even over de experimentele kant uh, van het verhaal. Hè. Want uh, wat trek jij daar zo in aan? Uh, nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de... Commercieel kan mij gewoon niet aantrekken. Dus voor mij is dit heel normaal. Ja. Maar ik vind het gewoon heel leuk dat ik als ik het... Ja, het is experimentele pop slash hiphop, denk ik. Ja. En wat ik het aan hiphop en het produceren, wat ik ook doe, zo leuk vind, is dat ik juist alles kan doen wat ik wil, in plaats van dat ik één soort muziek maak en dat ik dat is wat ik presenteer, ja. kan ik gewoon doen waar, waar ik zin in heb, ja. elke keer weer. Ja. En dat trekt mij aan, want dat doe ik ook in de rest van mijn leven. <laughs> uh, het verraadt al een beetje, dat je dus een beetje een eigen grijt en eigenzinnig karakter hebt. Nou, ik zou het zelf niet in die woorden <laughs> zeggen, maar in jouw woorden ja, ik ja? denk ik. Ja? Ja. Um, even over, over dat, uh, dat verhaal mainstream pop, hè? want wat, dat noem je net ook. Maar is dat dan zoiets van, bah, weer zoiets... Uh, Nee, ik vind, ik vind popmuziek, daar heb ik helemaal niks tegen. En dat kan ook heel veel betekenen. Ik heb meer moeite met hele commerciële muziek. Zoals ik het net ook noemde. Ja. Uh, omdat ik gewoon geen muziek maak voor geld. En, en ik het... Ik heb, er geen ik, ik heb geen, geen uh, slecht orde over mensen die dat wel doen, want ik vind ja. het ook gewoon een leuk vak als, als uh -huh. muzikant te werken. Ja. Maar de bewegingen van dat ik muziek maak zijn, zijn niet om het geld. En ik denk ook dat dat een onhandige insteek is als, als beginnend artiest ja. om het voor het geld te doen. Ja. Dus daarom zeg ik ook heel doelbewust commerciële muziek in plaats van popmuziek. Ja. Want ik heb absoluut ook nummers die eerder pop te noemen vallen dan, uh, dan iets anders. Ja. Ja. Ja, nou ja, het is een, het is een heel uh, aardig verhaal natuurlijk. Uh, comm commercieel t, uh, tegen iets uh, wat je zelf uh, leuk vindt. Maar ik denk dat het ook een beetje de belangrijkste drijfveer is. Iets wat je leuk vindt. Uh, doe je graag. Ja, absoluut. Maar dat is dus ook niet één ding. En in de commerciële muziek, ook als artiest, moet je heel vaak wel binden aan... Uh, aan, hoe ga je presenteren, wat is de eerste single, wat mm -hmm. verwachten mensen van je en eigenlijk vanaf die single moet je daarna iets soortgelijks uitbrengen mm -hmm. en anders raken mensen in de war of afgeleid of vinden ze het niet meer leuk want het is niet meer hetzelfde als eerst mm -hmm. en dat is gewoon niet de manier waarop ik kunst wil maken en wil delen. Mm -hmm. Dus vanuit daar uh, is plezier inderdaad wel de grootste drive waarvan ja. ik werk. Ja. Tussen nu en wanneer uh, mogen we wat uh, ga je van wat van je van gaan verwachten? Um, vanaf vandaag <laughs> eigenlijk. Nee, het komt, er komt heel snel muziek uit en dit is gewoon mijn eerste, de eerste keer dat ik live Mijn muziek waar ik afgelopen jaren aan heb gewerkt ga delen. En ik heb ook drie jaar geleden ben ik begonnen met produceren ook zelf. Dus tijdens het leren produceren heb ik dingen gemaakt. En ik heb nu een kleine verzameling daarvan die ik wil gebruiken om mee te beginnen. Maar nu ik een beetje kan produceren, dat studeer ik nu ook, uh, uh, gaat het alleen maar rapper naar mijn wens. Uh, ja. Goed, dankjewel. Ja, hartstikke bedankt. En dat was Elvira. En zij wist uiteindelijk die tweede voorronde te vinden. Dus zij, ze gaan wat tegenkomen op 18 april... bij de finale ronde van de Rob daar wordt. We gaan verder met de muziek. En dit is van Miriam Moksko. En het album is sinds vandaag uit. En dit is erop terug te vinden van het album Heimat Home. by the water a shimmering light moving slowly out of your sight Ooh. fragments vanished since you've been away so clear Van het album Heimat, uh, het nummer Home. En dan gaan we weer terug naar het patronaat. Met Rokende Gimpen komen ze aanzetten om de voorbereiding te doen... voor de derde, wat zeg ik, de tweede voorronde van de Rob Hacknaalwoord... Nou boy Boycry. We beginnen met, uh, met Robert... Uh, ja, uh, want uh, jullie hebben even nog uh, snel een Instagram account uit de oh, grond getrapt. Ja, ja, we hebben bij ons het best gedaan om, om er toch nog iets leuks van te maken, want je moet wel online aanwezig zijn. En het uh, ja, is een mooie foto gemaakt. En, uh, Heel veel mooie foto's hè. Heel veel mooie foto's gemaakt. Ja. Ja, maar foto's alleen is natuurlijk niet, uh, niet genoeg. Ik denk, uh, kijk jou weer even aan. Uh, want, uh, want ja, uh, er is ook muziek. Ja, zeker, zeker. Het gaan we vanavond laten horen ook. Ja. Hier, ja. Blijf je weer hangen trouwens, of niet? Ja. Nee, ik moet weg ne <lacht> <lacht> oh, ook, ja, maar ik er Nee, nou, even voor de mensen thuis. Dit is opgenomen en van tevoren wordt dit uit. Hè. Dus, uh, maar even, wat, wat doen jullie? Hè? Wat, uh, wat brengen jullie? Dan ga ik even naar avond, want dan komt hij ook aan het horen. Wat, wat ons hier brengt. Nee, ja de, ja, de muziek. Ja, de muziek. Ja, we maken een beetje shoegaze en postpunk. Ja. Uh, met een beetje de thematiek van de tekst. Dat gaat veel het digitale tijdperk. Aha. Ja. Maar voor de teksten verwijs ik vooral naar onze zanger, ja, die, uh... die is het, ik, ben, ik ben slechts de drummer. <laughs> maar niet geheel onbelangrijk nee, dat is ook waar. En uh, Jelle, wat is jouw rol binnen die, binnen, binnen die band? Um, voorlopig nog de gun for hire. <laughs> maar volgens mij is vanavond mijn, uh, mijn auditie uh, tegelijkertijd ook. Oh? Dus uh, we gaan het meemaken. Uh, meteen een soort van functioneringsgesprek, nou dat is een uh, ruk, dus je kan wel inrukken of zoiets? Zoiets, ja. ja, <laughs> ja. Ik, ik, ik, ik laat het allemaal maar afkomen voorlopig. Hoe uh, lang zijn jullie al bij elkaar? Halverwege ik zijn we begonnen. En, uh, ja, oktober toch? Oktober, dat ja, is eigenlijk nog maar een halfjaartje. We niet bijgehouden. Nee, we spelen nee, al wel is... twee jaar, maar wel een andere opstelling ook. Ja. En dus nu ja. uiteindelijk zijn ja. wij zo met z'n drieën. Dat is de uiteindelijke vorm. Ja. Ja. De, uh, de eindbaas. Ja. Had, het, ja. had het ook een beetje tijd nodig dat het zo vormde zoals het uh, ja, nou nu is? We hebben meerdere songers gehad en uiteindelijk ben ik het maar geworden. Ja, ja. ja. Uh, het gaat wel, het gaat niet en nu, uh, nu, is, ja, nu gaan we het zo doen, kijken ja. of dit ja. werkt. Ja. Ja. Um, ja. Uh, hebben jullie al wat uh, optredens al achter de rug? Nee, nog geen één. Nee, dit is echt nee, is de, de eerste. eerste. eerste. Ja. Het is echt de eerste ja. optreden, ja. Ja. onze ja. eerste gig, ja. ja. ja. Uh, heb je er ook ja. nog een bepaald idee bij? Uh, nou, ik heb er vooral heel veel zin in. Eigenlijk, ik hoop dat het, allemaal, het gaat sowieso goed. En Rome, we hebben uh, denk leuke nummers, goede nummers. Ja. En uh, ja, ik heb er zin in. Ja. Uh, nou ja, uh, dat is dus even afwachten van hoe, het, uh, hoe de avond uh, ja. zich ontvouwt. Als we dit uh, gesprek uh, uitzenden, is, uh, zijn jullie al geweest met, uh, met de oh, ja. optreden. Dat is altijd leuk. Uh, nog even, want ja, jullie hebben dus nu net je Instagram-account uh, uit de grond uh, gestampt. Ja. Maar uh, zijn er nog allerlei andere wegen die ook naar, naar jullie toe leiden op uh, het internet? Ja, we, we gaan ook uh, op TikTok binnenkort. We hebben allemaal al, al filmpjes opgenomen met katten en dansjes. Dat is vooral <laughs> Um, ja, ja. Zonder shirt, want ja, Dennis is wel de, de meest afgetrainde van ons allemaal, dus ja, dat, dat wordt ons, uh, ja, ons setting point eigenlijk op TikTok. De unique set ja, ja, point. Ja, ja. Ja, ja. Nee, maar we zijn, vooral, okay, we zijn vooral op Instagram en uh, ja, we gaan ook muziek releasen op, weet ik veel, Spotify, YouTube niet te vergeten. Alles. Ja. 1 mei uh, komt onze single uit, onze eerste single. De dag van de arbeid. Hoe toepasselijk? Dat is dus een maand uh, na nu. Precies, precies. Ja, we hebben een goede demo uh, eerst opgenomen. Nu gaan we die uitwerken tot een echt uh, goede opname nog verder. En dan is uh... het Nee, dank je. Hey, hey, ik uh, dank jullie voor dit interview. Ja, jij bedankt. bedankt. Ja, dank je wel. En tot zover de mannen van Boy Cry. Die is dus als laatste zijn binnengekomen. We gaan er nog één draaien. Dat is de meest recente single van Personal Trainer. Estimated, tot aan het nieuws van 8 uur. Estimate time of arrival. In the time that it takes this little worm to crawl up on your route. We could have been fired. It's You gotta leave me be I'm gonna set you free